Dit is het tweede deel van De Profeet, een luisterspel in twee delen van John Breeschoten. Weet jij waar Sarina is? Geen flauw idee. Is ze verdwenen? Ja. De tuinjongen heeft ik een uur geleden nog gezien. Hij zei dat ze in de richting van de oprijd aanliep. Ze zal toch niet naar de stad zijn? Wie weet. Misschien wil ze kijken hoe de toestand daar is. Maar toch niet zonder mijn toestemming. Zomaar weglopen, dat is het laatste wat ik van haar zou verwachten. Ja, je weet toch dat ze een aanhangster van die profeet is. Misschien komen zo'n volgelingen ergens bij elkaar. Dat zou ik trouwens graag willen weten. En wat speelt zich in het huis van die hogepriester af? Hij heeft me beloofd met die profeet hierheen te komen. Dat is intussen al zes uur geleden en ik heb taal nog teken gehoord. Nou, doe dan iets. Wat dan? Moet ik soms soldaten met bajonetten het huis binnenjagen? Overmorgen is het offerfeest. De stad is barstens vol. Ieder jaar geef ik het garnizoenbevel om zich zo weinig mogelijk te laten zien. Eén vondje is genoeg voor een enorme explosie. En dan geweld gebruiken tegen hun priesters. Ik denk nog niet dat, dat, dat ik gek ben. En wat doen de aanhangers van de profeet? Sjoerd is bang dat ze een poging zullen wagen om hun lijden te bevrijden. En dan kunnen wij niet afzijdig blijven. Maar God staat ons bij als dat gebeurt. Het heeft ook geen zin om je urenlang in en weer te ijsberen met de ene <coughs> sigaret daar de andere in je vingers. Ja, eet eens wat, man. Je hebt sinds vanmorgen vroeg niks meer gehad. Ik kan geen hap door mijn keel krijgen. Waarom vraag je niet om versterking? Huh. Maar Batavia? wegens één man? Ze zullen vragen of ik de onder heb. Interesseert ze daar geen ene malle moer... Wat er, wat er met die profeet gebeurt, als dat hier maar rustig blijft? Je zou hem dus doodleuk aan de priesters kunnen verkopen. Wat Batavia betreft wel. Op voorwaarde natuurlijk dat zijn aanhangers zich rustig houden. En die heb ik niet in de hand. Wat denk je dat de priesters zouden doen... Als ze eigen rechter mochten spelen. Moet je dat nog vragen? En uit de wegdame natuurlijk. Zo snel en geluidloos mogelijk. Kun hem niet naar een ander eiland verbannen? Nee, daar heb ik een weg niet toe. Trouwens, ze zouden hem daar aanzien komen. En bovendien houdt hij dan zijn contacten hier. Ja, wie is daar? De Pangoeroe is er, meneer de resident. Met de kapitein en, en, en de proef. Ja, laat zo middel binnen. <tus> <tus> wat is er? Wat, kijk je me vriend aan. Je denkt toch zeker niet dat jij hier kunt blijven, hè? Oh, waarom niet? De oberpriester praat niet in aanwezigheid van vrouwen. Als jij zo goed op de hoogte bent van de zeden en gewoonten hier, moet je dat weten. Wat die vent in zijn tempel doet of nalaat, dat moet hij zelf weten. Ik, ik ben hier in mijn eigen huis. Jouw huis? Dit is de residentswoning. En de resident ben ik nog altijd. Vind de zaak wel van tevoren doen mislukken? Alsjeblieft, leven. Ja, ja, ik ga. Wat had hij in het stam in haar hoofd? Dan moet ze toch ook nooit met haar neus vooraan als er zaken besproken worden. Ja, binnen. <coughs> Welkom. Welkom. Ik zie tot mijn vreugde dat de Penghulu zich aan zijn belofte houdt. Meneer de resident had niet aan mij getwijfeld, naar ik hoop. Dat niet, maar ik had u veel eerder verwacht. Ach, de zaak nam meer tijd in beslag dan ik verwachtte. Maar neemt u toch plaats, heren? Um. Wel, meneer Wat heeft uw gesprek met uh, met de prediker opgeleverd? Een aanklacht wegens plannen tot opstand en godslastering. Het eerste interesseert me bijzonder. Het tweede nauwelijks. Hebt u bewijzen van zijn samenzwering? Hij heeft ons priesters aderen gebroed genoemd en zwarte zielen. Hij heeft de mensen aangezet tot ongehoorzaamheid. Tot opstand tegen ons. En de hoofden van de dorpen, die heeft hij uitgemaakt voor bloedzuigers en parasieten. Breek hun woningen af, zo heeft hij geroepen. En uh, uh, bouw van het materiaal huizen voor de armen. Neem hun land, want de akkers behoren het volk en niet aan dieven en slavendrijvers. Wel, wel... Hij ...heeft de leiders van het volk kennelijk de stuip op het lijf gejaagd. Maar nu wil ik toch wel eens horen wat hij zelf te zeggen heeft. Bent u nu werkelijk een profeet? Als u het zegt. Dat betekent als u het zegt. Ik wil weten waar u zichzelf voor uitgeeft. Noem mij zoals u wilt. Niets is van minder belang dan een naam. Hebt u tot opstand aangezet? Nu, hebt u mijn vraag niet verstaan? De Pangulu heeft zojuist gesproken. Jullie twisten gaan mij niet aan. Hebt u verzet gepredikt tegen ons gezag? Tegen de Nederlanders op dit eiland? Ik heb slechts van rechtvaardigheid gesproken. Ik heb het volk niet aangespoord huizen af te breken en land in bezit te nemen. Ik heb alleen de priesters en hoofden gezegd dat ze hun woningen bouwen op de ruggen van hun onderdanen en hun akkers bevloeien met het zweet van hun volk. Huizen die gebouwd zijn in onrechtvaardigheid moeten afgebroken worden en akkers die door onrecht verworven zijn moeten worden teruggegeven. Ik kan geen schuld in hem vinden. Bengulo? U moet hem laten gaan. Het Nederlandse gezag zal hem onder zijn hoede nemen... tot na het grote feest. Niet wegens schuld, maar om zijn eigen veiligheid. Daarna komt hij weer op vrije voeten. Om zijn lasteringen te hervatten. Hij heeft niets onwettigs gedaan. U vraagt om grote moeilijkheden, meneer de resident. Wij kunnen niet werkloos toezien als iemand ons bedreigt... onze leer, ons bezit, zelfs ons leven... Het volk moet ons volgen. Want wat is een priester zonder volk? Zijn prediking tast de pijlers aan van onze maatschappij. En of u wilt of niet, meneer de resident... u bent de top daarvan. En als ze instort, valt de top het diepst. Ik kan alleen herhalen dat hij geen wetten heeft overtreden. De uwe misschien niet. De onze vertrapt hij één voor één... Meneer de resident, u hebt ons ons geloof gelaten met al zijn regels, wetten en geboden. Waarom laat u ons ook niet het recht om overtreders daarvan te veroordelen? De enige wetten die hier gelden, zijn die van het Nederlandse gezag. U mag uw regels volgen, zolang ze niet in botsing komen met de onze. Als ik het goed begrijp, Eist u dat ik de gevangenen aan u overdraag? Ja, en ik kan u garanderen dat we hem pas na het feest weer laten gaan. Ja, ik heb geen keus. Ik ga nu terug om met de Hoge Raad te overleggen. U ziet mij spoedig weer. Nee, laat u maar. Ik vind de weg wel alleen. Hoe zijn jullie hier gekomen? Toch niet wandelend door de stad? Wat ja, zie je maar voor hem? Nee, met een gesloten legerwagen. Wie staat er voor? Ik bewonder de moed van de opperpriester. Hoezo? Hij gaat rustig lopen terug. In zijn eentje. Dacht jij dat? Nou, er staat een lijfwacht van minstens twintig aanhangers op straat of op de wacht. Had hij al vooruitgestuurd? Nee, de pengoeder neemt geen risico. Je kijkt wel uit. Maar uh, wat uh, doen we nou met onze gast? Je zult hem een paar dagen onderdak moeten verschaffen. Hmm. Dat kan leuk worden. Kan ik het hele doen wel opdracht geven zich voor de gevangenis in te graven? Nee, niet in de gevangenis. Dat is met riskant. Jullie hebben toch ook cellen in de kazerne? Berg daar maar op, tot na het feest. Dan blijft ons weinig anders over. Heb je nog iets over zijn aanhangers gehoord? Ja, toen hij gearresteerd werd, hebben ze de benen genomen. Hmm. Maar wat doen ze als ze zich van de schrik hebben hersteld? Weet je waar ze zich ophouden? Geen flauw idee. Onze Sarine is verdwenen. Ze zit vast ook bij zijn volgelingen. Jullie babel? Hm, zonde. de meid. Er schijnt trouwens veel vrouwen onder de aanhangers te hebben. Des te beter. Die zullen niet zo gauw naar de wapens gaan. Regist je niet. Je bent fanatiek genoeg. Hm. kom, we gaan. Ga je mee, Elia? Je bent een paar dagen mijn gast. Maar niet preken, hè? Daar houden we soldaten niet van. Ja. Tot ziens. En uh, als er wat bijzonders voorvalt, laat ik het je wel weten. Ja. En? Jij hebt zeker gewacht tot ze weg waren. Wat ben jij nieuwsgierig, hè? Nou, dat gaat mij toch ook aan. Ik heb verhalen gehoord hoe ze hier bij de laatste opstand een paar blanke vrouwen hebben afgeslacht. Als ik zo aan mijn eind moet komen, dan snijd ik liever mijn polsen door. <tus> Je ziet er trouwens aardig opgewekt uit. Ja, ik geloof dat ik een uh, goede oplossing gevonden heb. Nou, wat mag die dan wel zijn? Ik ben benieuwd. We houden die profeet vast in de kazerne tot na het offerfeest. Op welke beschuldiging? Geen enkele. Alleen voor zijn eigen veiligheid. En dan? Wat dan? Nou, laat hem gewoon weer lopen. Wat vinden de priesters van jouw lumineus idee? Ze hebben zich gewoon te schikken. Het moet maar eens duidelijk worden wie er hier nu eigenlijk de baas is. Oh, jongen, je druipt van zelfvertrouwen. Ik zou de dag maar niet prijzen voordat het avond is. Ah, het valt allemaal wel mee. Ik moet ook zeggen dat die profeet weinig indruk op me heeft gemaakt. Oh, hij sprak vloeiend Nederlands en heeft zich netjes verdedigd, maar uh, een persoonlijkheid. Ja oh. huh? je had er moeten zien tussen het volk. Hoe ze hem inhaalden als een koning. En wij blanken begrijpen zoiets niet. En toch maakt het indruk op mij. Ik. Ik kan niet goed zeggen hoe, zijn ogen leken dwars door me heen te kijken. Ik kreeg er gewoon kippenvel van. Ben jij dan bij zijn intocht geweest? Hij is hier toch langsgekomen. Heb je nou helemaal niks van dat remue gemerkt? Jawel, maar ik ben niet naar de staat gegaan. Dacht je dat ik het volk wilde tonen dat ik belangstelling voor die man had? Dus u verwijt mij dat ik naar het hek ben gegaan? Ach, verwijten, verwijten. Ik vind dat je je niet met hun interne conflicten moet bemoeien. En zelfs staan kijken als een van die kamphanen voorbij komt, kan zo worden uitgelegd. Maar ik geloof niet dat het meer zo belangrijk is. Zijn aanhangers hebben nog steeds niets van zich laten horen. Ik denk dat ze hem in de steek hebben gelaten en dat hij dat donders goed weet. Hij heeft zich ook met geen woord verzet toen hij besloot hem naar de gezellen te brengen. Je wilt dan niet zeggen dat je bent komen lopen op deze tijd van de nacht? Het is nooit om een kwart kwart voor twee. Ik wilde de chauffeur niet wekken. Bovendien zou Peter misschien nooit lawaai van nood wakker geworden zijn. Je weet toch dat zoiets levensgevaarlijk is. Zeker in deze dagen. Er is weer iemand hier over allerlei gewoeften en gespuis. Nee, niet beroofd, niet verkracht, niet overvallen. Dus wat jij doet is achteraf gepraat. Breng me nu maar naar de profeet. Wat wil je in een vredesnaam nou voor die man? Praten. Alleen maar praten. Maar wat ben je dan van plan? Wil je Peter helpen? Peter? ja. Die is gaan slapen in de vaste overtuiging dat hij het probleem heeft opgelost. Hij is eigenlijk nog een kind, Sjoerd. Een verwend kind dat onmiddellijk kwaad en verongelijkt is als hij zijn zin niet krijgt. En trots wanneer hij denkt iets goeds te hebben gedaan. Alsof hij gewonnen heeft met knikken en je gebeend als hij twijfelt. Hebt niet voor niets overal herrie gehad. Hier heeft hij alles wat nu toe best gedaan, beter dan zijn voorgangers. Ja, dat hij zo goed kon opschieten met de priesters. Ik denk dat hij gewoon bij Tavia wilde laten zien dat ze hem verkeerd hadden beoordeeld. Zo van, uh, ik kan lekker ook wel wat. Hij had dan een plannetje gemaakt. Eerst goede maatjes met de priesters en dan heel voorzichtig hervormingen doorvoeren. Maar het was hem ook wel duidelijk geworden dat hij op Java te de hart van Stapel was gelopen. Oh, hij genoot van zijn slimheid. Maar toen kwam de profeet. De priesters gaan er nooit meer koord dat iemand wordt vrijgelaten. Ja, dat geloof ik ook. En dan wordt het voor Peter buigen of barsten. En wat denk jij? Buigt hij of barst hij? Hij barst. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid kan hij op den duur toch niet onderdrukken. Hij kan beter naar zijn verstand luisteren dan naar zijn gevoel. Maar rechtvaardigheid heb je niet veel met duizend opstandelingen op je nek. Wil je me nu naar de profeet brengen? Goed, als je erop staat. Wacht even, ik haal je de sleutel met de wacht. Kijk eens aan. Het portret van Hare majesteit hangt ook in de verste uithoek van de koninkrijk. Hé mevrouw, wat zegt u ervan? Ha, wat zal het tot u doordringen uit vergeten oord. Zelfs op de school in ons goede vaderland leert men de naam van dit eiland niet. Wat doet u nou majesteit op dit ogenblik? Om tien voor elf op een zomerochtend in Den Haag? Confereert u met de minister-president? Brengt u koffie met de Belgische ambassadeur? Of speelt u krokket op het grasveld met uw dame du Palais? Van al die mij bezwaren en mijn vervolgers zijn. Mijn God wil toch bewaren den trouwe dienardijn. Dat zij mij niet verrassen in hun boze moed. Hun handen niet en ...in mijn onschuldig bloed. Wilhelmus van Assauw, zevende couplet. Ja, majesteit, ik kent ze uit mijn hoofd, alle vijftien. De meester van de vierde klas van de school met de Bijbel in Beesterswaag... ...was een streng en godsdienstig man. Met wie wist jij te praten? Ik? Oh, met de koningin. Huh? Koningin? Gaan we nu? Uh, ja, ja, ja. Ik begrijp nog steeds niet wat je, wat je van die man wilt. Hij heeft indruk op me gemaakt. Ik, ik wil gewoon iets meer van hem weten. Maar heb je dan al eens een keer ontmoet? Ik heb bij zijn intocht met hem me gesproken. Maar toen werd hij weer snel door de menigte meegesleurd. Ja. ja, die intocht was indrukwekkend, maar waar zijn zijn nou aanhangers nou? Ha, nergens. Nog geen dag voorbij of ze laten hem vallen als een baksteen. Denk jij dan dat ze verslagen zijn? Ik begin er zo langzaam aan te geloven, ja. Maar volgens de rapporten die je krijgt, zijn ze in opperste verwarring. Maar ja, als je vrijkomt. wat er dan gebeurt? Ja, hier zijn we. Er. Goeienacht. Neem je niet kwalijk dat ik stoor, maar is bezoek voor je. Het is nog niet uh, bepaald een gebruikelijk uur daarvoor, maar mevrouw hier staat erop. Dan kom er maar in. Ik moet je wel waarschuwen voor het schamel interieur, maar het is nu helemaal geen vorstelijk boudoir. Wil je dat ik erbij blijf of zal ik een van mijn mannen sturen? Doe geen moeite, ik ben niet bang voor je. Oh, als je wilt. Hier naast de deur zit een bel. Dan trek je hem aan als je eruit wilt. Hier, hier zie je hem? Ja, ja. Ja, ja, ik vraag maar. Het ligt er niet al te best. Nou, ik wens jullie een prettig gesprek. ...heb ik u gestoord in uw slaap. Ik sliep niet. Hebben ze u erg slecht behandeld? Wie, mevrouw? De priesters. Die hebben mij niet geslagen, als u dat bedoelt. Uh, wilt u niet gaan zitten? Ja, Er is maar één kruk. Neemt u die gerust. En u dan? Ik ga hier wel zitten... Maak u niet ongerust. Ik ben heel wel gewend. Hoe bedoelt u? Ik heb vele nachten op de kale grond geslapen. Ik hecht niet erg aan comfort. Mevrouw, mag ik soms weten waaraan ik de eer van uw bezoek te danken? heb? Mijn man zei dat uw aanhangers u in de steek gelaten hebben. Gelooft u dat ook? Komt u mij soms troosten in mijn eenzaamheid? En wat mijn aanhangers betreft, wat hadden die voor mij kunnen doen? U verdedigen natuurlijk. Ik heb hen altijd verboden om een toevlucht te nemen tot geweld. Toch moet het voor u een vriendelijke waarwording zijn. Eerst ontvangen worden als een vorst. Bent u dat, een vorst? Noem me zoals u wilt. Sarina heeft me over u verteld. Ze gelooft dat u het volk verlossen zal. Er zijn honderden die in u een verlosser zien. Sommigen beschouwen u zelfs als een god. U weet wie christenen bedoelen als ze over de verlosser spreken. Ja, mevrouw. Bent u net zoals hij? Als dat zo is, wat gaat het u dan aan? U bent moe. Het was onverstandig van me om nu te komen. Zal ik weer gaan? Zeg mij eerst de reden van uw bezoek. Ik heb drie redenen, denk ik. Ten eerste de indruk die u bij uw intocht op mij maakte. Ten tweede de woorden van Sarina. En ten derde... Ten derde die droom. Droom? Ik heb... ...over u gedroomd, een uur, anderhalf uur geleden. Een nachtmerrie zoals ik nog nooit heb gehad. Ik reed over de weg langs de heuvels, alleen in de auto. <lacht> Idioot eigenlijk, ik kan helemaal geen auto besturen. Ik, ik ging een scherpe bocht om en daar stond midden op de weg een enorm groot kruis. En heel hoog, bijna in de wolken ging een man daaraan. En aan de voet lag Sarina en huilde wordt Toen ze mij zag, wees ze naar boven en schreeuwde... Help me toch, help me toch. Ik, ik kan niet bij hem komen. Die man was u. Aan een kruis. Net zoals Christus op Golgotha. Wie bent u? Ik wil weten wie u bent. Ik ben geen god. Geen halfgod... En geen Christus. Ik ben alleen maar een zwerver die tegen het onrecht preekt. En dat geloof ik niet. Dat, dat kan ik niet geloven. U, u, u hebt iets, iets bovenaarts. Waarom zijn al die mensen u dan gevolgd? Het kunnen niet alleen uw woorden zijn geweest. Het waren wel mijn woorden. Mijn woorden en anders niets. Dat is het verschil met uw Christus, mevrouw. Ik beloof geen hemel en dreig niet met een hel. Ik maak geen zieken beter en wek geen doden op. En als ik straks zal sterven, volgt geen verrijzenis. Het is alleen mijn boodschap. Ikzelf ben niet meer dan de armste onder de armen. Dat kan ik niet geloven. Natuurlijk kunt u dat niet. U noemt zich een christen, nietwaar? Zou u dat ook doen als Jezus de zoon was van de timmerman Jozef... en zijn huisvrouw Maria uit een nest als Nazareth? Als hij niet geboren was in een stal met herders rond de kribben... engelen aan de nachthemel en koningen onderweg naar zijn ster... zou u zijn woorden aannemen? Zijn boodschap over vrede, broederschap en naastenliefde... als hij geen water in wijn veranderd had geen melaatsen, blinden, doven en kreupelen genezen had... en drie doden het leven had hergeven. Als hij, net als die misdadigers... links en rechts van hem aan het kruis, was bezweken... met gebroken botten was begraven en nooit meer verschenen was... wat is belangrijker? De boodschapper of zijn boodschap... Ik ben niets, mevrouw. Helemaal niets. Ik zal sterven als een hond. En wat er van mij zal blijven... ...zijn mijn woorden. Daarin moet men geloven. Niet in mij. Maar, maar dat kun je toch niet scheiden? Ik bied voor goede daden... Geen beloningen in een hemel. Voor zonden geen vergelding in een hel. Wie goed doet is een weldoener. Wie een beloning verwacht is een koopman. Ik predik voor het leven. Van de dood weet ik niet. Niets mevrouw. En nog minder van wat er volgt. Als er nog iets volgt. En dat mijn aanhangers, mijn God een heiland, een afgezand des hemels noemen, komt omdat ze evenmin als u kunnen geloven dat een boodschap van vrede, liefde, verdraagzaamheid en recht kan worden gebracht door een mens van vlees en bloed zoals zijzelf. Weet u waarom u hier gekomen bent in het hoogst van de nacht? Omdat u vreesde na die droom... Dat ik Christus was, die wegens een of andere alleen aan zijn vader bekende reden hier was neergedaald. Ja, mevrouw, en u was als de dood dat u hem niet herkennen zou en later als straf aan de hemelpoort een engel zou vinden met een brandend zwaard. Wees gerust, mevrouw. Laat mij sterven. Niemand zal u iets verwijten. Ook niet in het uur van uw dood. Ik begrijp het niet. Dat is geen schande. Geen mens heeft het begrepen. Zelfs niemand van mijn volk. Breek uw hoofd er ook niet over. De priesters willen mij doden. Laat hem begaan en tracht mij niet te redden. Wat ik te zeggen had, heb ik gezegd. Voor mij blijft hier niets meer te doen. Maar u kunt toch lijden worden van uw volk? U kunt het toch bevrijden van de tyrannie van die priesters en oversten? Ik heb geen macht, mevrouw, en ik wil geen macht. Alle denken van de mens is van macht doortrokken. Macht dwingt geloof af. Geloof en vrees en gehoorzaamheid. Ik sta niet boven de mensen. Ik ben slechts hun dienaar, hun lijfeigene. hun slaaf. Ze kunnen mij verwerpen, veroordelen, vertrappen zonder de geringste consequentie. Ze kunnen mij ook aanvaarden zonder welke beloning dan ook. Ik geef hun een vrijheid die niemand voor mij hen ooit geschonken heeft. En zullen ze u danken voor die vrijheid? Oh nee, ze zullen haar alleen maar vrezen. Sinds het begin der tijden heeft de mens zich laten opsluiten in een kooi achter tralies van wetten en geboden, dogma's en ideologieën. Die kooi is zijn huis geworden en die tralies heeft hij lief omdat ze hem tegen de buitenwereld beschermen en hij alles wat van buiten komt als een vijand beschouwt. En wordt eenmaal de deur geopend, dan kruipt hij in paniek weg in de donkerste hoek. Maar pas als hij de kooi verlaat, anderen ontmoet, ziet dat die zijn zoals hij. Dan pas, dan pas zal er vrede zijn. Gaat u naar huis, mevrouw. U ziet zo bleek. U moet rusten. Ze mogen niet doden. Ik, ik, ik zal mijn man... Blijkt ik... niet voor mij, ik heb het niet verdiend. Ik heb gefaald. Toen de stad mij het welkom van een koning bereidde, kwam de gruwelijke waarheid aan het licht. Ze bood mij juichend het bitterste geschenk. Zij bood mij macht. Om macht te vernietigen ben ik gekomen. En nu werd ze mij aangeboden als een kostbaar kleinood. Alles, mevrouw, is vergeefs geweest. Ze hebben mij niet begrepen. Toen men mij gevangen nam, had ik juist besloten terug te gaan. Terug naar mijn dorp aan de zee. En weg te varen op de boot van mijn vader. Die sinds twee jaar ongebruikt ligt op het strand. Gaat u terug naar uw man, mevrouw. Praat niet meer over mij. Denk niet meer aan mij. Ik was slechts... Een vogel die voorbij vliegt in de nacht. Een kort geruis en dan alleen weer stilte. Ik zal voor u bellen. Hier. drink is een goede Hollandse borrel. Je ziet eruit als een geest. Alsjeblieft. Zeg, wat... Uh... Wat heeft je toch een vredesnaam tegen je gezegd, je bent er nogal anders boven van, niet? Nogal, ja. Ah. Nou, wil je niks vertellen? Hm. Jawel, maar... Ik weet niet hoe. Het was allemaal zo vreemd, ik, ik kan het je niet uitleggen. Sjoerd, met de beste wil van de wereld niet. Ik begrijp er zelf niks van. Wie is die man, in godsnaam? Zoon van de vissere, Tarajan, Zo gehucht in het zuiden. Moet als kind geniaal geweest zijn. Ik kwam als veertienjarige naar de stad en was bediende bij de directeur van het postkantoor te gaan werken. Leerde in verbazingwekkend korte tijd, perfect Nederlands. Waarschijnlijk ongeveer alle boeken van de bibliotheek hier te hebben gelezen. Nou ja, zoveel zijn dat ook weer niet. Ging toen hij twintig was naar zijn dorp terug. Leefde daar tien jaar onafhankelijk als visser en begon toen zijn prediking. Je ziet, Helene, ik ken zijn dossier uit mijn hoofd. We houden hem al sinds maanden in de gaten... Maar tot nu toe heeft hij niks onwettigs gedaan. Hier, ik nog eens op. Nee, nee, nee, nee, ik, ik kan niet goed tegen zeggen, Ben. Zeker niet als ik moe ben. Ja, Dit hebt... ogenblik ben ik helemaal kapot. Als je geen bezwaar hebt, zwaar, dan uh... neem ik nog een. Zo. Dat, uh... Wat wilde je dan nou eigenlijk van hem? Dat weet ik zelf ook niet precies. Of misschien ook wel. Ik denk dat hij de spijker precies op de kop geslagen heeft. Maar nou, mee. Ik... Ah, oh God, je zal me wel een volslagen idioot vinden. Ik... ik... Ik heb een ogenblik gedacht dat hij Christus was. Wat? Dat is, is moest ik nog met mijn borrel ook. Wat zeg je nou, wat? Als je... Hij Christus? zegt, je bent toch wel... Ja, ja, het klinkt krankzinnig, ik weet het wel. Nou, ga zitten en, uh, en luister. Nou, jij gelooft ook nergens aan, jij snapt het ook niet. Nou, ik zou het in elk geval kunnen proberen. Kwam door wat Sarina zei. Ze had het erover dat hij het volk verlossen zou. Die uitdrukking, het volk verlossen, moet bij mij onbewust bepaalde associaties hebben gewekt. En, en vannacht kreeg ik die droom, die nachtmerrie, het was afschuwelijk. Maar nou, wat droomde je dan? Ik reed met de auto langs de heuvels. Ik zat er alleen in achter het stuur. Nou, ik kan niet eens auto rijden. Maar goed, ik, ik zocht een hoek om en daar, midden op de weg, stond een enorm kruis. Kruis? Daar hing hij aan, heel hoog, bijna in de wolken. En aan de voet lag Sarina radeloos. Ze zag me en smeekte hem onder tranen en van het hout te halen. Het was afschuwelijk. Iedereen heeft wel eens nachtmerries. En dromen zijn wat droog. Toen ik wakker werd, was ik helemaal in paniek. Mijn God, dacht ik, stel je voor dat het werkelijk Jezus is. Jezus, die nog één keer komt om ons op de proef te stellen. En als we hem weer aan de priesters uitleveren... Maar we zijn hier toch niet in Jeruzalem. We zitten hier op een godvergeten bloedheet eiland aan de rand van Nederlands-Indië. Dat komt door die vervloekte Calvinistische opvoeding van jullie. Wat er ook gebeurt, jullie blijven je hele leven lang voor, bang voor hen en verdoemenis. Heb je hem soms ook nog gevraagd of hij de Christus was? Ja. Wat ja, moet die man niet van je gedacht hebben? En wat heeft hij geantwoord? Dat hij een gewoon mens is, van vlees en bloed, zoals wij allemaal. Daar maak je je dan druk om. Ik geloof hem niet. Hij is anders. Ik, ik weet niet hoe ik het maar zeggen wie, moet. Wie denk jij dat, dat hij is? Iemand met, met bovennatuurlijke krachten? Ze hebben mij niet verteld dat hij wonderen doet. Die doet hij ook niet. Maar misschien juist daarom. Die heeft hij niet nodig, denk ik. Of misschien zijn wij hem niet waard... Als wij wonderen willen. Ik, ik weet het niet. Je maakt het jezelf wel moeilijk, zeg. Ik ben nog steeds bang. Maar waarvoor dan? Dat we... Dat we iets verschrikkelijks gaan doen. Iets waarvoor we later ter verantwoording worden geroepen. Ja, maar hij heeft toch zelf gezegd dat hij Jezus niet is? Hij heeft niet gezegd wie die wel is. Of misschien heeft hij het wel gezegd, maar... heb ik het niet begrepen. Ik breng jij naar huis. Nee, nee, ik ga alleen. Peter mag hier niks van weten. Weet je zeker dat hij niet gemerkt heeft dat je bent weggegaan? Vrijwel zeker. We slapen niet samen al tijden niet meer. Ik breng je in elk geval met een wagen tot aan de oprijder. Goedemorgen. Heb je goed geslapen vannacht? Nee, heel slecht. Dat ben ik al aan je te zien. Ik heb hoofdpijn. Hoofdpijn. Nou, dat komt bij jou maar zelden voor. Ja, heel zelden. Zal ik teingen schenken? Ja, graag. Wandelen in de frisse lucht. Dat is een goed medicijn. Kun je hier nou spreken van frisse lucht? Oh, s'nachts kan het heerlijk koel cool zijn. Ik slaapwandel niet. Oh, toch niet? Ik klik er vannacht anders wel op. Dus je hebt me gezien? Ik heb je binnen zien komen. <laughs> ik praat er geen onzin over slaapwandelen. Ik was helemaal aangekleed. Dat heb ik gezien, ja. Mag ik weten waar je geweest bent? Bij de profeet. Wat? Ben je meenig? Ja, gek geworden. Zoiets is Stuart ook tegen me. Maar waarom dan? Wat heb je bij die man te zoeken? En nog wel midden in de nacht. Ik kan wel proberen om je dat uit te leggen, maar begrijpen ze het niet. Waarom zou ik dan moeite doen? Helene... Ja. Waarom geef je mij geen kans? Ach. Heb jij wel eens geprobeerd aan bewoners van dit eiland uit te leggen wat de Elfstedentocht is? Elfstedentocht? Ja. Wat heeft de profeet nou in vredesnaam te maken met de Elfstedentocht? Nou, beantwoord mijn vraag nou maar. Ach, wat is dat nou voor nonsens? Nou, zie je wel dat jij er niks van begrijpt. Nou, als je per se wilt, nee natuurlijk. Ik heb nog nooit aan iemand van de inheemse bevolking proberen uit te leggen... ...wat de Elfstedentocht is. Nou, tevreden? En waarom niet? Hoe bedoel je waarom niet? Waarom? Heb je dat nooit gevraagd? God, wat een vraag. Omdat ze zich er niet bij kunnen voorstellen natuurlijk. Ze weten immers niet wat ijs nou, is. precies. Ze zullen er geen steek van snappen. En jij zult nooit begrijpen waarom ik vannacht naar de kazijnen ben gegaan... ...om die gevangenen te bezoeken. Dat neem ik je niet kwalijk. Net zo min als ik het Alem of Sarina of iemand van hun volk kwalijk neem... Dat ze zich niet kunnen voorstellen wat schaats is. Goed. Goed, ik vraag al niks meer. Dat ik dan zo stom ben. Peter, je zult me alleen maar belachelijk vinden. Waarom denk je dat? Omdat het met godsdienst te maken heeft. En jij als vrijdenkel hoog verheven acht boven dat stomme voor dat nog gelooft aan een god. Net zoals een volwassene meewaardig neerziet op een kind dat in een bos naar haar kaboutjes zoekt en op 5 december liedjes zingt bij de schoorsteen. Jij hebt je mond vol over de hoogmoed van de christenen, maar zelf ben je geen haar beter dan zij. maakt uiteindelijk niets uit of je vanuit je geloof of je ongeloof minachtende blikken werpt op de mensen die anders denken. Nu kun je me toch een kans geven. Of heb ik het al zo bij je verbruid? Ah, als je per se horen wilt. Ik heb geprobeerd erachter te komen wie die profeet in werkelijkheid is. Een visser uit een dorpje aan de kust. Een dromer. Een goedwillende idealist. Weet jij van wie jij dat al eerder hebt gezegd? Meerdere malen zelfs? Nou, dat zou ik zo niet kunnen bedenken. Heb ik dat wel eens eerder van iemand gezegd? Van de week nog? Je twistgesprek met de dominee. De dominee? Mm -hmm. Maar je bedoelt toch niet. Ja, God heren, doe nog alsjeblieft niet zo onzinnig. Je wil die twee toch niet met elkaar vergelijken. Sterker nog, ik heb die profeet gevraagd of hij het soms was. Ja, ja, Kijk me nou maar niet aan alsof ik opeens mijn verstand verloren heb. Ik heb het hem werkelijk gevraagd. Ik geloof dat jij een godsdienstwaanzin leidt, hè. Wat heeft hij gezegd? Dat hij gewoon mens is. Dat wil zijn ik. Nou, wat maak je dan druk om? Maar hij heeft me niet verteld wie hij wel is. Ik wist het wel, je begrijpt er geen snachts van. Nee, ik snap er inderdaad geen snachts van, nee. Hoe werd dat een waanzinnig idee gekomen om zoiets te vragen? Omdat ik bang was. Bang dat we iets zouden doen waardoor we onszelf voor eeuwig verdoemden. En ben je nu van die angst verlost? Nu je weet dat die profeet een gewoon mens is? Nee. Het is alleen maar heviger geworden. Ech, goed beschouwd maakt het allemaal niks uit. Hoe bedoel je? Het gaat om een onschuldige alleen. En dan maakt het geen bliksem uit of die onschuldige uh, Jan Jansen of Jezus Christus is. Oh, ik was gisteravond best tevreden met de oplossing die ik gevonden had. Maar vannacht kwamen de twijfels. Ik heb de halve nacht hier pieken en lopen ijsberen. Wat kan er allemaal gebeuren als hij weer op vrije voeten komt? Wanneer hij zijn prediking hervat, zullen de priesters ongetwijfeld weer in actie komen. Ja. Nou, wat is er, Malim? De Pangulo is er, meneer de resident. Hij wil met u spreken. Nou, zeg maar dat ik hem dadelijk in mijn bureau zal ontvangen. Jawel, meneer. Wel, die komt de beslissing van de raad meedelen. Ik, ik wens je sterkte en wijsheid toe. Wees maar niet bang. Christus of niet, ik lever die man niet uit. Goedemorgen. Gaat u zitten. Wilt u iets drinken? Nee, dank u. Ik heb niet veel tijd. Mijn medewerkers wachten op mij. De dagen voor het grote feest zijn altijd erg druk voor ons. Ongetwijfeld, getwijfeld. En wat kan ik voor u doen? Ach, kom meneer de resident. Kunt u dat niet raden? Het gaat weer over de prediker. Inderdaad. Hij zit nog in de kazerne. Dat weet ik. Maar wat mij betreft, niet lang meer. Tenzij u nu met feiten komt. Bewijzen van zijn schuld. Meneer de resident, ik ben niet gekomen om met u een juridisch steekspel uit te vechten... maar om de zaak nog eens te bekijken als vrienden onder elkaar. Wij zijn toch vrienden, is het niet? Natuurlijk. Waar berust onze vriendschap op? Niet op wederzijdse sympathie, althans niet van mijn kant, dat mag u rustig weten... Ik druk geen Nederlanders aan mijn hart. Hoe men de zaak ook went of keert. De Nederlanders zijn hier bezetters, overweldigers. Ze hebben zelf een land. En niemand heeft ze ooit het recht gegeven op het onze. Ik ben daar eerlijk in, meneer de resident. Maar de verhoudingen liggen nu eenmaal zo. Nog wel, althans. En zolang die toestand voortduurt, zullen wij ons moeten schikken. Onze vriendschap, onze goede verstandhouding althans, berust op een gemeenschappelijke grond. Namelijk het belang van de bevolking. Of uh, vergis ik mij daarin? Zeker niet. Ik heb respect voor uw openhartigheid. Het heeft op dit ogenblik weinig zin om over de juistheid of onjuistheid van onze aanwezigheid hier te gaan twisten. Ik neem aan tenminste dat u daar ook niet voor gekomen bent. Natuurlijk niet, maar het is wel belangrijk vast te stellen dat wij beiden niets anders wensen dan het welzijn van de bevolking van dit eiland. Daar gaan wij van uit. Goed. Wel nu, ik ben gekomen om van u te horen wat u van plan bent te doen met de man die op dit ogenblik in de kazerne wordt vastgehouden. Wat kan ik met hem doen? U hebt hier de macht, meneer de resident. Niet onbeperkt, mijn beste. Niet onbeperkt. Ook ik heb regels en wetten op te volgen. En die wetten schrijven mij voor... niemand te veroordelen wiens schuld niet overtuigend is bewezen. Met andere woorden, u laat hem vrij. Ik heb geen keus, Pegulo. Hebt u de gevolgen overwogen? Hoe bedoelt u dat? Zijn volgelingen zullen die vrijlating opvatten als een grote overwinning. En? Ik vrees dat dan een krachtmeting onvermijdelijk zal zijn. Waarom laten jullie elkaar niet met rust? Laat ieder geloven wat hij wil en luisteren naar wie hij wil. Bij ons levert er ook meerdere godsdiensten naast elkaar. En is dat zonder strijd gegaan? Hebt u nooit gehoord van de, de, de, de Ketters... ...brandstapels en inquisitie. Ik geloof dat ik de historie van uw volk beter ken dan zelf. Goed. Goed. Wij Europeanen waren nu eenmaal niet wijzer. Maar moet u dan per se ons slechte voorbeeld volgen? U begrijpt het niet, meneer de resident. U zei zo even dat we elkaar met rust moeten laten. Maar wie is met zijn aanvallen begonnen? Onze vijand predikt niet een variatie op ons geloof. Nee, hij predikt zichzelf. Hij heeft nooit beweerd dat hij een god is. Misschien niet met zoveel woorden, maar het volk houdt hem ervoor. Die uitleg is wellicht verkeerd, maar juist daardoor des te gevaarlijker. Hij verwerpt alles wat wij ooit verkondigd hebben. Onze god, ons paradijs, onze wetten, onze voorschriften. Ons opperwezen is geduldig, meneer de resident... Maar op zeker moment zal het onbarmhartig straffen. Wij priesters zijn verantwoordelijk voor de weg die het volk bewandelt. Het is onze heilige taak om in te grijpen. En van die taak zullen wij ons kwijten. Met uw toestemming als het kan en zonder uw toestemming als het moet. Is dat een bedreiging? Vat het op zoals u wilt. Wij zullen doen wat in onze ogen noodzakelijk is. Wat stelt u voor? U geeft hem over in onze handen. U laat ons recht spreken over hem. U weet dat ik zoiets niet kan doen. U hebt onze rechters altijd erkend. Om te beslissen in onderlinge geschillen. Maar ze hebben niet het recht om vrijheidsstraffen op te leggen. Om van de doodstraf helemaal niet te spreken. Als u hem vrij laat, kiest u partij. Zeker in de ogen van het volk. Weet u waarom zijn aanhangers nog niets ondernomen hebben... U kunt mij dat vertellen? Ja, zeker. Omdat ze bang zijn. Doodsbenauwd. Toen hij gearresteerd werd, namen ze de vlucht naar alle kanten. Hij heeft vele volgelingen, maar een organisatie ontbreekt. Alles hangt als loszand aan elkaar. Nu nog wel. En wanneer u ons in staat stelt om nu in te grijpen, dan, dan is het met hem gedaan. Maar als u hem laat gaan, zal dat hun zoveel moed geven dat... Dat ze zichzelf verenigen. Dat ze ons trachten te weerstaan. Ja, zelfs te overwinnen. Dat moet in een burgeroorlog ontaarden. Met een, een handvol blanken tussen de twee partijen. Want er is maar weinig voor nodig om doodgedrukt te worden. Wij kunnen iemand niet arresteren als we vermoeden dat hij iets gaat doen. Alleen maar als hij iets gedaan heeft. Zo zijn onze wetten nu eenmaal. Of u dat leuk vindt of niet. Hij heeft gepredikt. Dat is niet verboden. Hij heeft bepaalde mensen bekritiseerd. Ook dat is niet verboden. Ik kan me best voorstellen dat hij bij u niet zo erg geliefd is. Maar ik laat me niet voor uw kalletjes spannen. En voor het zijn er trouwens ook niet. Begrijpt u dan niet dat u kiezen moet? U kunt niet neutraal blijven, hoe graag u dat ook zou willen. U hebt daarnet een aardig stukje profiteren weggegeven. Maar wie garandeert mij dat uw voorspellingen kloppen? Hij heeft het nu toe alleen maar vrede gepredikt. En ondanks al zijn kritiek heeft hij een duidelijke afkeer van gehad. Neemt u mij niet kwalijk, maar bent u echt niet wijzer. Juist zij, die het hardst van vrede spreken, bereiden zich op oorlog voor. Hoeveel keer heeft de geschiedenis dat al niet bewezen? Hij wil eerst uw reactie weten. Blijkt het dat u onze zijde niet kiest, dan heeft hij zijn handen vrij. We kunnen hier nog uren over blijven praten, maar dat zal ons een stap verder brengen. Ik kan hem niet veroordelen en ook niet aan u overgeven. Voor beiden ontbreekt elke wettelijke grond. Dan We hebben wij elkaar niets meer te zeggen. Ik kan alleen maar blijven herhalen, hij heeft zich nergens schuldig aan gemaakt. In uw ogen misschien niet. U begrijpt ons niet, meneer de resident, en wat u ook doet, u zult ons nooit begrijpen. Wij hebben altijd in de beste verstandhouding geleefd. ...moet u één man dat vertrouwen van jaren in een paar dagen vernietigen. Waarom beantwoordt u die vraag zelf niet, meneer de resident? Verdomme! Als er geen Hollandse dominees zijn, dan zijn het wel inheemse priesters. Luister eens goed, Penkoel. Als u soms dacht dat u het met mij op een akkoordje kon gooien... ...dan bent u hier aan het verkeerde adres. Ik ben niet corrupt en ik ben niet van plan een onschuldige te laten doden... ...omdat u en uw travanten hem een lastig persoon vinden. Hij blijft in de kazerne en komt na het feest vrij. En daar heb basta. Goed. Ik zal u niet langer storen. Goedendag. Nu wordt het uitkijker geblazen. Hier, Sjoerd Marsberre. Die moet ook weten hoe de zaken ervoor staan. Hallo, mag ik er gezegd van u? Ja, ik wacht. Gevaarlijk, wel niet, Bengulo. Maar misschien speelt hij alleen maar bluffpoker. Die gezichten blijven altijd onbewogen. Hallo? Met de kazerne? Een hm, slechte lijn. Ja, met de resident. Ik wil onmiddellijk kaptein Berksma spreken. Wat? Is die er niet? Onderweg hierheen. Oh, oh ja. Ja, dank u. Nou, die zou nog wel hier zijn, toch? Ik heb wel behoefte aan een biertje. Dat Helena die snoes aan gegaan is, daar moet je toch ook weer aan vrouw voor zijn. Die haalt zich ook van alles in het hoofd. Ik kan wel merken dat ik vannacht slecht geslapen heb. Als het zo doorgaat, trouwens, komen er nog wel meer slechte nachten. Ja, binnen. Ja, Alin, breng twee bier met glazen. Ja, meneer. Hebben vergeet de fles open of niet? Nee, meneer. Ga maar. We kunnen misschien beter buiten gaan zitten ne? Nee, toch maar niet doen, nee. De betienden lopen rond, maar wie weet wat ze opvangen. Dit gaat wel een krachtproef worden, Peter. Nou, kun je die lui in Batavia uit laten zien... wat je waard bent. Ja. Het, is waar is het bier? Kapitein Bersma wil u spreken, meneer de resident. Hm, laat hem binnenkomen. En breng direct het bier. Ja, meneer. Kom binnen, short. Ja. Ga zitten. Komt het geroepen, man? De Penghuru is bij je geweest, hè? Ja. en ben hem soms tegengekomen. Ook dat? Hij leek ben niet erg vrolijk. Komt tenminste nauwelijks zo goed af. Maar ik had het bericht al doorgekregen dat hij naar je toegekomen was. Ja, mijn mannen leveren goed werk, kan ik gerust zeggen. Daar ben ik ook maar deze kant uitgekomen. Nieuwsgierig wat jullie besproken hebben. Wat dacht je? We praten over de profeet natuurlijk. Anders loopt die vent de deur heus niet plat hier. Hè? Oh, ik hoor het al. Het gesprek is niet erg vriendschappelijk geweest. Nee, hij wilde dat het die profeet aan zijn rechters uitleverde. Oh. En jij hebt nee gezegd? Ja, natuurlijk. Ik heb zijn heiligheid tevens meegedeeld... ...dat die gevangene na het feest wordt vrijgelaten. Of hij en zijn priesterklikt dat dan nou leuk vindt of niet. Zo, moedig hoor. Wat bedoel je daarmee? Besef jij wel wat je jezelf aan ons daarmee op de hals houdt? Begin jij hem nou ook al? Die man heeft nog nooit een vlieg gedaan. Voor hem ben ik ook helemaal niet bang. Maar wel van zijn Nou, Als wij met de priesters meedoen, zullen ze zeker naar de wapens grijpen. Dat geloof ik niet. Ja, binnen. Ja, zet maar hier aan neem. Heb je een opener bij je? Maar zo. Ja, zo is het wel goed. Ga maar, maar. Jij lust ook wel een biertje, Sjoerd? Ja, zeker. Jij gelooft niet dat de aanhangers van de profeet in actie zullen komen... ...als wij hun leiders aan de priesters uitleveren? Dankjewel. Nee, Roos. Roos. Ze zijn bang. Bang en vooral slecht georganiseerd. Ze hebben een heleboel mensen, maar hebben geen leider. Alles staat en valt met die profeet zelf. Dat is een eenvoudig, ongeletterd volk. Die lui van de betere standen, die wil daar natuurlijk niks mee te maken hebben. Als die profeet wordt uitgeschakeld, gaat de hele beweging uit als een nachtkaars. Ja, en hoe wil je hem uitschakelen? Vertel jij me maar uh, waaraan die schuldig is? Welke wet die overtreden heeft? Ik ben niet in de markt voor een justitiële moed. Nou, je moet niet direct zulke grote woorden gebruiken. Uiteindelijk is het een interne godsdienstwist. Laten die rechters dat over beslissen die ook die godsdienst aanhangen. Het is veel meer dan een ruzie tussen religieuze leiders. En dat weet je trouwens goed. Die profeet wil de hele maatschappij op dit eiland hervormen en het volk eindelijk eens geven waar het recht op heeft. Je bedoelt een burgeroorlog? Want dat komt eruit voort als we die mannen vrije voeten zetten. Dan stroomt het volk weer toe en staan de partijen weer als hadden tegenover elkaar. Ik ben toch niet serieus van mening dat we, dat we hem aan de priesters moeten overgeven? Nu wel, ja, nu wel. Nu blijkt dat de volgelingen van die profeet zonder hun leider op geen enkele manier een vuist kunnen maken, lijkt me dat de enige mogelijkheid om bloedvergieten te voorkomen. Zonder bloedvergieten? Ja. En wat denk jij dat die lui met hun profeet zullen doen? En mogen ze een bol strijken en zeggen, jongetje, dat moet je nooit meer doen? Ze zullen hem uit de weg ruimen, ja. En wij moeten dan doodgewoon een oogje dichtknijpen. We zullen ons altijd kunnen rechtvaardigen. Hoe dan wel? Landsbelang, Peter. Ik denk niet dat Batavia veel gelegen is aan een burgeroorlog. Ik heb ook nog een geweten. En het zit niet in Batavia. Oh ja, je zult mij vast een gewetenloze schof vinden. Maar laat ik nou eens proberen om jou mijn standpunt duidelijk te maken. Hij preekt een soort van koninkrijk. Van vrede en rechtvaardigheid. Begrijp nee. jij dat? Nee. Nou, ik ook niet. En zijn aanhanger zijn hem in. Maar ze zijn er zo vast van overtuigd dat hij ze zal bevrijden... dat hij dat op de duur wel zal moeten doen, of hij dat nu wil of niet. Anders brengen ze hem teleurstelling zelf om heen. Nee, hij wacht alleen maar af. En wij veren zijn straatje prachtig schoon. Op dit moment is hij veilig voor de priesters. Maar zodra hij uit de cel komt, zal de kracht beter beginnen. En als een aanhanger zich van de Priesters en dorpshoofden hebben ontdaan... en ook de twijfelaars achter zich hebben verzameld... wie staat er dan nog hun totale vrijheid in de weg? Precies wij... Hollanders. Dan zijn wij aan de beurt. Dat zijn allemaal maar speculaties. Ja. Regeren, Peter, is vooruitzien. Tachtig man heb ik. Tachtig man. Wat dacht jij nou dat ik kon doen tegen duizend opstandelingen? Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van die tachtig en die paar honderd Europese burgers hier. Jij had het net over je geweten, hè? Maar dat zal ons niet veel helpen als we door een stelletje fanatici worden afgeslacht. Als ik het goed begrijp, wil je mij dwingen tot moord. Ik dwing niemand, Peter. Ik probeer alleen mijn verstand te gebruiken. Aan allerlei nobele gevoelens heb je in een situatie als deze helemaal niks. En mijn verstand zegt me dat we die profeet moeten uitleveren. Als de priesters hem laten ombrengen, dan zou je kunnen zeggen dat we in zekere mate plichter zijn. Maar wat is één moord om honderden anderen te voorkomen? Wat wil jij zeggen, Batavia? Als je dat bloedbad tenminste overleeft, dan hebben ze met jouw geweten te maken hoor. En dacht jij dat het leven van een prekende visser uit een van de verste buitengewesten... ze ook maar één stek interesseert, maar wel het lot van een paar honderd blanken. Gebruik toch je verstand. Je weet toch waartoe de mensen op dit eiland in staat zijn. Geef me één goede reden om hem te veroordelen. Verdomme! Jij had monnik moeten worden in de kluisenaarshol. Als jij nou wilt opofferen voor die idioot, is dat allemaal tot daar aan toe. Maar dat je honderden onschuldige levens op het spel zet... ...is uit misdadig. Sjoerd, ik kan het niet. Zijn gezicht zal me mijn leven lang achtervolgen. Heb jij wel eens een zwaar verminkte lijken gezien... ...van vrouwen en kinderen. Van blanke vrouwen en kinderen. Waarvan denk je dat je dan nog droomt? Lever hem uit aan de priesters. Laat die dan doen met hem wat ze willen. <laughs> Iemand in een slangenkuil gooien en dan roepen... ...ik heb hem niet gedood. Wat hebben de slangen gedaan? Met jou is niks te beginnen... Denk nog maar eens aan mij, als zij alleen voor je ogen verkrachten, Peter. En de keel afsnijden. Denk toch nog maar eens aan mij, want dan ben ik al lang dood. Sjoerd! Sjoerd! Mijn god, hij laat me ook wel in de steek. Sjoerd! Sjoerd! Sjoerd, luister nou eens. Sjoerd, je mag me niet in de steek laten. Jij bent net een kind, Peter. Jij denkt nog steeds dat wij mensen de keus hebben tussen goed en kwaad. Maar dat is niet zomaar jongen. Wij hebben alleen de keus tussen kwaad en erger. Goed. Goed laten we de woning van de hoge Priester brengen. En nu wil ik er niks meer over horen. Ik klot van mezelf. Ja, dat gaat wel weer over. Maar een ingeslagen schedel... of een chrissie, ik niet. Denk daar maar zo over voilà. na. Nu ga ik maar grenzeloos bezuipen. Zo grenzeloos dat ik twee dagen lang een kat zijn briege. Peter! Ga weg! Ga weg! Dat was je toch al van plan, niet? Ga dan maar. Hé, hey, kijk maar me niet zo aan. Ik heb hem verraden. Verraden en verkocht. Nee, raak me niet aan. Ik val al van mezelf. Eén leven. Eén leven voor een duizend of meer. Wat had ik anders moeten doen? Hoe zou jij hebben beslist? Jij met je Calvinistische opvoeding. Hetzelfde, denk ik. Ja, Hetzelfde. Het is alleen zo tragisch dat we zo'n beslissing moeten nemen. Dat... Ik heb altijd gedacht dat alleen slechte mensen oorzaak kunnen zijn van chaos en bloedvergieten. Maar nou weet ik dat goede dezelfde ellende teweeg kunnen brengen. Nee, nee, nee, moeten brengen. Jaren geleden heb ik eens iemand horen zeggen... ...veroordeel de joden niet. Er is geen volk ter wereld dat zich een Messias permitteren kan. Tot vandaag had ik dat nooit begrepen. Tot vandaag... Helene, ik... Kom maar bij me. Kom maar bij me, ik, ik walg niet van je. je jezelf maar niks, Peter. Het heeft zo moeten zijn. Wat zei hij zelf in ons gesprek, is het zelf. Ik ben maar een vogel die voorbij vliegt in de nacht. Kom maar, dan gaan we naar binnen. Dit was het tweede en laatste deel van De Profeet, een spel van John Breeschoten. Peter Postema werd gespeeld door Hans Vierman, Helene zijn vrouw door Gerry Mantel, Jan Borkes speelde Sjoerd Bergsma. De opperpriester werd gespeeld door Peter Arians, De Profeet door Jan Wechter en Sarina en Alim door Paula Major en Kees van Ooyen. De regie had Ad Leupler.